Een Amerikaanse militair heeft op de legerbasis Fort Hood in Texas... twaalf militairen doodgeschoten en er 31 verwond. Daarna werd hij zelf neergeschoten. Aanvankelijk werd gemeld dat hij dood was... maar hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. De verdachte is een 39-jarige majoor van Palestijnse afkomst... die werkt als legerpsychiater. Hij zou binnenkort worden uitgezonden naar Irak of Afghanistan. Fort Hood is de grootste legerbasis ter wereld. Er werken 40.000 militairen en burgers. Een rechtbank in Azerbeidzjan heeft 26 verdachten veroordeeld... voor de aanslag vorig jaar op een moskee in de hoofdstad Baku. De rechter legde straffen op van 2 tot 15 jaar... onder meer voor terrorisme, moord en verboden wapenbezit. Bij de aanslag op de moskee vielen twee doden. De autoriteiten in Azerbeidzjan proberen te voorkomen... dat moslimfundamentalisten in het land voet aan de grond krijgen. Volgens de regering zijn de afgelopen twee jaar... in Azerbeidzjan bomaanslagen voorkomen... op de Amerikaanse, de Britse en de Israëlische ambassade... en een aantal olieraffinatijen... Naderijen. De douane controleert sinds gisteren samen met de Belastingdienst en het KLPD extra op zwart geld. De controles waarbij onder meer geldhonden worden ingezet zijn vooral bij de grens met België en gericht op mensen die hun zwarte geld uit het buitenland ophalen. Steeds meer landen geven informatie over rekeningen van Nederlanders aan de Belastingdienst. De partij van de Zimbabweanse premier Tsangirai keert terug in de eenheidsregering van president Mugabe. Hij riep drie weken geleden een boycott uit na de aanhouding van een prominent lid van zijn partij. Ook was hij kwaad omdat Mugabe zich volgens hem niet houdt aan het akkoord over het delen van de macht. Premier Tsangirai geeft Mugabe nu een maand om de belangrijkste afspraken uit te voeren. Het weer, af en toe zon met vooral aan de kust, hier en daar nog een bui, bij een graad of tien. vannacht en morgen regen en veel wind. Dit was het NOS.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 Geen idee. Geen idee. Nou, nee, ik dat, heb... uh, dat komt nog, maar uh, dat is nog de kaarten zijn uh, drie maanden geleden al besteld. En, en, uh... en dat maakt me ook niet uit, dus het nee, is altijd nee, goed. Nee, nee, nee. Ja. Goed, uh, op de cd die ik, die ik hier heb, daar spelen ze samen met de Four Freshmen. Four Freshmen eigenlijk zijn die, dat zijn zangers, hè? Ja. En uh, spelen trouwens ook instrumenten, hoor. Wist je dat? Nee. Ja. ja, ja. ja, ja. Nee, wist ik niet. Ja, ja, ja. Nee. Nee, ook, ik zal het even op, oplezen, wat ze al, allemaal niet spelen. Die jongens zeggen, het is niet te geloven. Even kijken. Waar heb ik dat papiertje Ja, Want ik schrijf natuurlijk alles op. Even kijken. Nou, ik kan het even niet vinden. Goed. Dat hebben jullie nog van wat er goed. Goed. Um, ze zijn eigenlijk, waren hun de zangers van de Stan Kenten Big Band. En daar zijn ja. ze eigenlijk beroemd geworden. Ja. Goed. Uh, genoeg gepraat. We gaan luisteren naar de Four Freshmen in East of the Sun en West of the Moon. East of the sun and west of the moon. of the sun and west. We sing.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 En, en dat is natuurlijk fantastisch. Want het is, het is natuurlijk prima dat je een, uh, een, een, een, een, zo'n fantastische muzikant hebt. Die, uh, die Nederland op de wereld uh, ook geweldig vertegenwoordigt. He, met uh, de Nederlandse jazzmuziek. Ja. Dus, Ik dus, was we zouden... er, dus we zijn er ontzettend blij ja. mee dat het gelukt is. Om hem, uh, om hem nu hier in de krocht te krijgen. Uh, Gebruikelijke tijd. Ja, half drie. Half drie. Ja, en uh, en... het gebruikelijke geld ook. Oké. Okay. Dus oh, niks meer. Uh, Ik weet wel, hij was met zijn eigen orkest uh, een, een mannetje of zeven, uh, acht was die uh, van de zomer in, het, uh, in Haarlem. In de toneelzaal.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 You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 Een van mijn favoriete muzici. Jammer genoeg niet meer optredend, want hij heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Hij is overleden. Samen met Wes Montgomery op de gitaar, Winton Kelly Piano, Sam Jones op de bas en Piriju Joe Jones op de drums. Ik heb een stukje muziek uitgezocht om van te smullen, namelijk Blue Rose. <tieding> Ah, dit was uh, Little Girl Blue van uh, Mil Jackson. Live at the Village Kate. En uh, ook een van die hele oude jazz. Uh, uh, even kijken, van wel is deze nou van 1963. Recorded New York City. Nou, kortom, uh, gewoon heerlijke muziek om. Tien uh, jaar te na de watersnoot, hè?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 gaan luisteren. Ja, luisteraars en zo in de uh, the Shadow of Your Smile door uh, de gitarist George Benson nemen wij op deze zondagmorgen weer afscheid van uh, twee uurtjes ZFM Jazz vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Hans Stambergen die dat beide met veel plezier voor u gedaan hebben. Niet Hans, buitengewoon veel plezier. Oké, okay, goed. Volgende week. Uh,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 Ha <laughs> ha